Gisteren een kind, gisteren een kind, vandaag bebloed een vrouw, vandaag verlaagd tot bijzaak. Gisteren een kind, vandaag een vrouw.